uur Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Providers Zigo en Access for All moeten de IP-adressen... en domeinnamen van de Pirate Bay blokkeren voor hun gebruikers. Dat is een illegale downloadwebsite. Het heeft het gerechtshof Amsterdam in hoge beroep beslist. De zaak was aangespannen door Stichting Brein. Brein komt op voor de houders van auteursrechten... van films, muziek en games. Het Hof vindt dat de Pirate Bay inbreuk maakt op de auteursrechten. De IP-adressen moeten binnen tien dagen zijn geblokkeerd... Op straffen van een dwangsom van 10.000 euro per dag. De zaak tegen de Pirate Bay sleept al jaren, al acht jaar. In 2012 veroordeelde de rechtbank Den Haag... Ziggo en Access for All al tot blokkeren. Het dodental door de coronacrisis in Spanje is voor de tweede dag op rij niet gestegen. Er zijn wel de afgelopen 24 uur 137 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, bericht de Spaanse media. Ook Spanje is bezig de strenge lockdownmaatregelen te versoepelen. Met ruim 27.000 sterfgevallen en bijna 240.000 besmettingen is Spanje een van de zwaarst getroffen landen ter wereld. Eistadion Tialf heeft afgelopen week einde alle zonnepanelen op het dak uit moeten zetten. Anders zou het pand na 31 mei niet meer verzekerd zijn geweest tegen brand. De kans bestaat dat de zonnepanelen voor 1 oktober helemaal moeten worden verwijderd. Volgens Tialf noemen de verzekeraars als reden om de brandverzekering op te zeggen de combinatie van zeer slechte schadestatistieken van panden met zonnepanelen en de materialen van de dakisolatie die bij Tialf is gebruikt. Het uitzetten van de zonnepanelen kost tussen de 200.000 en 300.000 euro per jaar. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar rond de 12 graden. Morgen 18 tot 26 graden. dus wat zon, maar ook meer bewolking. En smiddags en s avonds kan vooral in het oosten een enkele bui vallen. Daarbij is er ook kans op onweer. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersabdeed. Verkeersabdeed. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Welkom bij derde uur van CFM Jazz. Op deze eerste Pinksterdag samenstelling presentatie Auko B. En uh, ja, dit waren de klanken van Herb Albert van zijn bekende Root 101. Uh, ja, mooie opening melodie natuurlijk. Ja, het is ook een melodie die meteen in het geheugen blijft hangen natuurlijk. Uh, wat hebben we op de rol staan? Nou, we, het zit in de derde uur. Dus dat kan allemaal wel iets meer tempo. Nou ja, boven de strengelers uitkomen is natuurlijk lastig. Wat hebben we staan? Papik, Paolo Conte, de Isley Brothers, Sinne Eger, Bos, de All-Star Band, uh, Inge Brandenburg, Dave Christian. Nou, laten we daar maar eens mee beginnen. Dave Christian, Lee Rittenhauer. Uh, die, hebben, die spelen al jaren samen. Volgens mij zijn ze de pensioengerechte leeftijd al lang voorbij. En die hebben in 1985 het befaamde nummer Harlequin uh, opgenomen. En dat is leuk, dat gaan we even laten horen. Dave Gresham, hier heb ik hem. Komt-ie. Quem tocará Quem chorará Quem geme Dave Krushen en Lee Rittenhauer. Lee Rittenhauer op gitaar en Dave uh, Piano. Uh, ik dacht dat ze voor dit nummer of DCD ook een Emmy Award gekregen hadden in Amerika. Harlequin is volgens mij ook uh, gecomponeerd door Ivan Lins. Ook een bekende Zuid-Amerikaan. Uh, als we dan toch een beetje bij de uh, warmere landen uh, zijn... dan kan ik niet om Papik heen. Papik is een Italiaanse formatie. En uh, Papik Live in Rome staan mooie nummers op. Onder andere deze hele bekende Parole Parole. Ja, dit was de Italiaanse formatie Papique. Er staan veel filmpjes op YouTube van deze band. En dit kwam van CD'je -ja 2017 live in Rome. Dus als je geïnteresseerd bent in Papique... kijk dan eens even op YouTube. Heel veel filmpjes. Uh, als we dan toch in Italiaanse hoek zitten... dan kunnen we niet om deze heen. En die ga ik meteen starten. Dat herkent iedereen meteen. Dat is de Diavolo Rosso. Zou je ook eens op YouTube moeten kijken... er staan prachtige, echte, jazzy uitvoeringen van... dit is een wat kortere uitvoering. Paolo Conte. Bambine bionde, con quegli anellini alle orecchie, tutte spose che partoriranno, uomini grossi come alberi. E quando cercherai di convincerli, allora lo vedi che sono proprio di legno. Diavolo rosso, dimentica la strada. Vieni qui con noi a bere un'aranciata. Contro luce tutto il tempo se ne va. Mm. Guarda le notti più alte di questo nord-ovest bardato di stelle e le piste dei carri gelate come gli sguardi dei francesi ser di vento e di paglia, la morte contadina che risale le risaie fa il verso delle rane e puntuale, arriva sulle aie bianche come le falciatrici a Cotimo, dal sole altre voci, da questa campagna altri abissi di luce, e di terra e di anima niente, più che il cavallo e il chinino, e voci e bisbigli d'albergo, amanti di pianura, regine di corriere e paracarri, la loro la loro discrezione antica è acqua e miele diavolo rosso dimentica la strada vieni qui con noi a bere un'aranciata contro sole tutto il tempo se ne va mm -hmm. Mm -hmm. girano le lucciole Nei cerchi della notte, questo buio sa di fieno e di lontano e la canzone forse sa di radafiano. De Duitse jazzzanger Inge Brandenburg. En dit komt van een cd'tje. It's alright with me. What's the matter daddy heet het nummer. prachtige cd. Kan ik van harte aanbevelen op iedereen. En deze dame. Die, die, die verstopt ook wel de kunst van de, het zingen. Echt de, van alles kon ze. Uh, ja, ook wel wat problemen met de drank en de drugs en zo. Maar dat hoort er ook een beetje bij. Hè? Um, wat gaan we hier nadraaien? Eens even denken wat ik hier achter zet. Oh ja, ik weet het al, wat past hierbij? Dat is iets Nederlands. Nou ja, een beetje een Amerikaans Nederlands. Uh, er is een nieuwe CD uitgekomen van uh, Michelle David. Uh, de, uh, de Michelle David en de Gospel Sessions. Uh, volume 4. Uh, oh my my, dat past hier wel mooi bij. Michel David. Michelle David, een Amerikaanse die in Overdorp woont volgens mij, werd zes jaar geleden overgehaald door Orno Smit en Paul Willems om een gospelalbum te maken. Na het overlijden van haar moeder en een periode met borstkanker zingt ze op dit vierde album uh, uh, prachtige songs. Uh, uh, ja, wat is er mooier dan een soul sound en de, de spirituele stem van Michelle David? Nou, Je hebt het zelf kunnen horen. Prachtig. Het uh, wordt tijd voor wat zomerse klanken, denk ik. Dan ga ik kijken wat ik kan laten horen. Dan is Summer Breeze een hele leuke. De Isley Brothers. Kent iedereen nog wel? Summer Breeze. Origineel van Shields en Croft, dacht ik. Melodie, uh, Summer Breeze, Ice Leap Brothers. En ja, ik heb het gehoord op het weerbericht. De temperatuur wordt iedere dag warmer. Uh, vandaag was het, zou het niet zo heel warm zijn, ik geloof een graad of 19, maar morgen loopt het nog verderop. En dinsdag wordt het helemaal warm, schijnt het. Dus daar past eigenlijk maar één liedje bij. Dan ga ik even naar June. Even kijken waar ik die heb staan. Uh, June Christie, Something Cool. Luister naar de tekst en geniet. Komt trouwens van een LP Something Cool uit.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 Yes, I'd like something cool, but it's nice to simply sit and rest a while. Admit it's very old, but it's simple and neat, it's just right for the heat. Save my furs for the cold, a cigarette. I'd be fun with something cool. I'll bet you couldn't imagine that I one time had a house with so many rooms I couldn't count them all. I'll bet you couldn't imagine I had 15 different bows who would beg and beg to take me to the ball. Couldn't picture me The time I went to Paris In the fall And who would think The man I loved Was quite so handsome Quite so tall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 a fool he's just a guy who stopped to buy me something als je iets kouds nuttige, Maar ja, je moet volgens mij wel van tevoren reserveren. Weet ik voor allemaal wat je moet doen. Maar goed, het is weer mogelijk. Dus gelukkig, Something Cool in warme dagen. Een cd die nu op de, de uh, draaitafel ligt... is een hele mooie. Het is namelijk Orkest, uh, orkest Ruud Bos. The Secret All-Star Band. En dat zijn de studio sessions van 1964 tot 1969. Dat is een uitgave in de serie Treasures of Dutch Jazz. En er staan eigenlijk hele mooie nummers op. Ik heb gekozen voor een nummertje dat heet... Uh, La uh, Loliti. En daar speelt Ruud Brink, al heel bekend in deze regio natuurlijk, op tenoorzaak. John Engels ook heel bekend, drums en Otto Broodboom op de trompet. Die Ruud Bos die heeft overigens wel heel veel verschillende de, uh, dingen gemaakt. Muziek van de Efteling, muziek van de Fabeltjeskrant. Echt een, de, ja, een veel schrijver en veel componist. Dit is het nummertje van deze prachtige cd... Prachtige CD. Zeer, de moeite, zeer, zeer, zeer de moeite waard. Uh, dan kom ik bij een popgroep van het eerste uur. Uh, dat is de legendarische band QB and the Blizzards. Uh, in 1970 kwam, een van een, kwam hun zevende album uit. En dat is eigenlijk ook een beetje jazzy-achtige muziek. Uh, op de toetsen hoor je Helmich van der Vecht. En, uh, dat is een heel bekend nummer van Dizzy Gillespie: Burk. Even kijken, Cube the Blizzard, hier komt hij. <much> To see. En, en dat was Herman Dijnen, die speelde ook de basgitaar. Hans Lavaille op de drums. Helmi van der Vecht op de piano. Elko Gelling op de solo-gitaar. En QB was een biertje aan het drinken. Die deed niet mee op dit nummer. Uh, uh, misschien leuk om te zeggen: het museum gaat weer open. Dus ook dat QB in het Blizzard Museum in al zal weer open gaan. Natuurlijk moet je wel op de site kijken wie het precies is. Weet ik niet uit mijn hoofd. <tus> dus dat was leuk. Wat ook leuk is, is het volgende. En dat is een zangeres uit Nieuw-Zeeland. En die heet Tammy. Tammy Nielsen. En ik heb de vorige keer al iets van haar gedraaid... van haar nieuwste CD, Chicka Maar deze kwam ik ook tegen. Er is onlangs een politie-serie gestart... een Nieuw-Zeelandse politie-serie. Uh, Broken Wood heet die. En daarin wordt veel muziek van Tammy Nielsen gedraaid. Dit is ook een hele mooie. Walk, walk back into your arms. In Nielsen. Uh, je hebt zo'n spotje. Er moet meer gekeken worden naar uh, Radio 3, uh, of geluisterd worden naar Radio 3 en naar Radio 2. Dus er zijn nogal veel tv-spotjes. En dan zeggen ze, een van die spotjes, meer ABBA. Nou, ik zou zeggen, meer Tammy Nielsen. Die is, zangeres is echt heel goed. Canadezen, die in Nieuw-Zeeland woont. En dit was van haar de LP, of CD, uh, Dynamite. Maar ook haar laatste, Chica Boom is een, echt een fantastische CD. Zeer, zeer, zeer de moeite waard. Eerst uur hebben we iets gedraaid uit de Jazz Rock. En dat was spinning. Wheel van uh, fake, klaar uh, toen heb ik gezegd van fake spinning wheel dat is jazz rock misschien hebben we het laatste uur nog gelegenheid om iets uit die periode te draaien en ik kies ik voor een band genaamd Colosseum Colosseum en die hebben heel veel LP's en CD's gemaakt uh, John Hisman Dick Hexel Smit op de saxofoon en uh, ja dit, dit is een heel bekend nummer Tomorrow Blues luister en geniet Colosseum zang uh, Chris Farlow Mm-hmm. Je hebt geluisterd naar CFM Jazz. Drie uur lang een, een muziekreis langs verschillende soorten stijlen in de jazzmuziek. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik vond het in ieder geval leuk om het bij elkaar te zoeken. En ik ontmoet je graag een volgende keer voor CFM Jazz. Maak er een mooie dag van. Zorg dat de zon blijft schijnen. Ja, hoe doe je dat eigenlijk? Ja, weet ik ook niet. Maar geniet ervan in ieder geval. See you next time.